Het is donderdag 9 november en dit is de Battenvieren podcast. En uh, vandaag zit ik in het Westfries Museum met Ad Geerdink, directeur van, uh, van het museum. En we gaan praten over de uh, discussie uh, omtrent koloniaal erfgoed. Die is uh, de laatste tijd weer een beetje opgewaaid sinds de gebeurtenissen in Amerika. Um, maar voordat we daarover gaan beginnen, graag uh, uh, uh, wat over uzelf, meneer. Ik uh, uh, laat de leestra luisteraars graag horen wie, uh, wie u bent. Ja, nou, ik, uh, mijn naam is uh, Ad Geeling. Ik uh, ben directeur van uh, het Westfries Museum. Ik ben uh, als historicus uh, uh, opgeleid. En ik werk eigenlijk zelf uh, inmiddels al bijna weer 30 jaar in de museale wereld. En dan met name in de. Uh, Zeg maar ...cultuurhistorische eh, musea. Niet zozeer in de kunsthoek, maar in de geschiedenishoek van de van Nederlandse musea. En het west Museum profileert zich als een museum van de Gouden Eeuw. En dat is niet zo raar, want eh, het museum is gehuisvest in een um, monument uit 1632. En als je naar de geschiedenis van de stad kijkt, Horen, waar het west Museum is uh, gehuisvest... Uh, ...en je wil iets van die stad begrijpen, dan moet je eigenlijk iets weten van uh, de Gouden Eeuw. Want de, de stad heeft nog steeds de uitstraling en de structuur die het in die periode heeft gekregen... ...toen het gewoon een uh, heel belangrijk uh, knooppunt uh, in de wereldhandel uh, was. En uh, wat wij als museum uh, proberen te doen, uh, dat is uh, voortdurend het verhaal van de Gouden Eeuw relevant proberen te maken... ...voor uh, mensen van uh, vandaag de dag. Dus wat is nog de relevantie van wat er toen gebeurd is voor, voor ons uh, dagelijks leven? En dat doen we op heel veel verschillende manieren. Dat kan zijn dat we bijvoorbeeld gebruik maken van de allermodernste presentatietechnieken... ...zoals Virtual Reality... Waarmee je in het museum een wandeling door het Horen van de Gouden Eeuw kan maken. En dan niet met één bril, maar een hele zaal vol met 30 units met brillen. Maar het kan ook zijn dat we inspelen op de actualiteit. Of een thema kiezen wat mensen heel erg bezighoudt. Om een klein voorbeeld te geven: in de winter, afgelopen winter, hadden wij een tentoonstelling van de fotograaf Geert Snoeien. En uh, die is naar de Molukken geweest, naar West-Australië en naar Zuid-Afrika. Om mensen te, fotografe te fotograferen en te portretteren. Voor wie het feit dat zij nakomelingen zijn van uh, VOC-beambten. En heel vaak uh, er, uh, werden er kinderen geboren uit relaties tussen Europeanen en Inlandse vrouwen. En uh, die kinderen, uh, die hebben weer kinderen gekregen en de mensen vandaag de dag. Dat feit betekent voor hun nog steeds ontzettend veel voor hun identiteit en zelfs voor hun plek in de samenleving. Uh, en uh, soms denk je dat het uh, boek van de Gouden Eeuw, ach ja, 400 jaar geleden, dat is geschiedenis. Dat boek is al lang dicht, maar deze zijn liet zien hoe levend dat nog steeds is en wat voor invloed dat nog altijd heeft op uh, het dagelijkse levens van mensen uh, in de wereld. Nou, en zo nou, dat soort eye-openers, daar is het museum eigenlijk ja. uh, constant uh, op zoek. Ja, dan is het natuurlijk ook, uh, uh, om andere redenen is, uh, is het allemaal weer levend. Uh, zo heb je nu dus die, uh, zoals ik net vertelde al, die discussie is weer uh, opgewaaid. En um, over het koloniale erfgoed, ik ben naar uh, de afgelopen weken de drie gerelateerde evenementen Um, hierover gegaan om te peilen van hoe, is die, hoe loopt die discussie nu? nu wat voor argumenten uh, uh, spelen daar? Het toppunt was toch wel begin deze week uh, bij de Rode Hoed, uh, waar er een discussie over, uh, over was. En um, wat me opviel is dat er in die discussie toch wel. Um, toch wel wordt uh, gepresenteerd alsof, uh, alsof die, de geschiedenis nooit uh, behandeld wordt ook op uh, de manier vanuit de mensen die uh, bezwaar hebben tegen dat uh, erfgoed en uh, dan wil ik graag vragen aan jou van, uh, aan u van uh, hoe uh, ging het west Museum of hoe gaat het west Museum daarmee om um, nou uh, uh, er is een heel concreet uh, gebeurtenis uh, waar, ...waarmee ik kan illustreren hoe wij daar uh, mee om proberen te gaan. Ik zelf, even laten we daarmee beginnen... ...geschiedenis is geschiedenis. Uh, dus wat er in het verleden gebeurd is, dat is, er gebeur, dat is gebeurd. Dus dat hoef je, uh, laat maar zeggen, niet uh, onder het tapijt te, uh, te vegen. Uh, je hoeft uh, bij wijze van spreken ook bepaalde dingen geen extra accenten te geven. Wat gebeurd is, is gebeurd. Je kunt het hoog uitduiden. Uh, en uh, in 2011 werd hier in Horen door een, uh, een actieburgercomité uh, werden handtekeningen verzameld om het uh, standbeeld van Jan Pieter Saint Koen, dat hier op de, het stadsplein de rode steen staat, om dat uh, te verwijderen. En ze haalden zoveel handtekeningen op. ...dat de gemeenteraad zich daar over uit moest uh, spreken. Ja. Zo'n referendum eigenlijk. Um, en dat leverde een enorme discussie op. En zoals dat uh, tegenwoordig gaat... Uh, ...een discussie die enorm vanuit de emotie uh, wordt gevoerd... ...en waarbij de extreme flanken van uh, die discussie... ...mekaar over en weer uh, beschimpen... Uh, ...zelfs tot bedreigingen aan toe, dat hoort er ook alle, allemaal bij. Ja. En wij, wij zagen dat als museum gebeuren. En wij dachten van... Ja, ...maar dit is toch niet de manier waarop je met elkaar... ...tot een constructieve uh, gesprek komt over dat standbeeld. Uh, bovendien, wat wij als museum enorm missen... ...is de onderbouwing ja. van, waarom vind je dat het weg moet of waarom vind je dat het zou moeten blijven He? Koen was een held of hij was een schurk en daar leek helemaal niks tussenin te zitten terwijl ik zeker weet dat een hele grote groep mensen uh, eigenlijk nog niet helemaal niet goed wist wat ze daar nou van zouden moeten vinden wat hij überhaupt gedaan had misschien dat Bijvoorbeeld, is, dat, dat kon je ook veel tegen Ja. Uh, en toen dachten wij oké okay, uh, we zijn een museum van de Gouden Eeuw, we willen heden en verleden graag met elkaar verbinden, we willen relevant zijn, dus hier moeten we wat mee met die discussie. En toen hebben we bedacht, hoe kunnen wij de mensen die daar behoefte aan hebben, faciliteren in het vormen van hun mening. En daarbij hebben we ons niet opgesteld als het museum dat de waarheid in pacht heeft. Een soort moreel uh, kompas, dat wilden jullie niet? Nee. Ja. Um, uh, ook vanuit mijn uh, eigen visie dat uh, je op heel veel verschillende manieren naar geschiedenis kunt kijken. Je kunt, het is maar net vanuit welk perspectief benader je uh, uh, je iets. En er zijn heel veel verschillende perspectieven mogelijk. En pas als je die verschillende perspectieven naast elkaar hebt gezet, komt daar voor jezelf een afgewogen uh, mening uit. Uh, dus wij hebben gedacht hoe kunnen we nou een vorm bedenken waarin we mensen en prikkelen om erover na te gaan denken en tegelijkertijd hun niet een mening op te leggen. Ja. En toen zijn we uitgekomen op het, uh, het project Koen en dat bestond uit uh, een tentoonstelling in de vorm van een rechtszaak. En uh, we hadden Koen in het beklaagde bankje gezet. Want dat hadden mensen immers gedaan. We hadden een aanklacht geformuleerd. Koen is niet standbeeldwaardig. We hadden, zoals het in een rechtszaak gaat, getuigen als charge en getuigen als décharge. Dat waren uh, historici, uh, deskundigen, maar ook gewoon mensen uit de stad met een duidelijk onderbouwde mening over uh, Koen. Waarom het standbeeld weg moest of juist zou moeten blijven staan. En we hadden allemaal bewijsmateriaal verzameld over de beeldvorming rond die persoon Koen. En al die objecten die gaven een heel duidelijk beeld op hoeveel verschillende manieren je wel niet naar die figuur uh, uh, zou kunnen kijken. We hadden een aansprekende rechter van dienst, dat was Maarten van Rossum. Uh, ...die ook uh, aan het eind van de tentoonstelling... ...maar daarvoor moest je even naar een aparte ruimte... ...want we wilden natuurlijk niet dat de rechter het oordeel zou beïnvloeden... Uh, ...gaf hij uiteindelijk uh, zijn eigen mening over uh, de aanklacht. Maar het belangrijkste was... ...de bezoeker werd in de rol van het jurylid gebracht. Oké. Okay. En de bezoeker mocht dus een oordeel vellen over de aanklacht. Maar, net als een jurylid... Uh, ...in bijvoorbeeld de Engelse of Amerikaanse rechtspraak... ...ze moesten wel eerst alle pros en contras tegen elkaar afwegen. Ja. Dat was precies wat we wilden. Ja. Van neem kennis van argumenten voor en tegen... ...weeg dat en maak dan je eigen afweging. En vervolgens vroegen we aan onze bezoekers... ...om hun mening op een hele grote wand... Uh, ...kenbaar te maken door uh, op te schrijven... ...beargumenteert waarom je voor of tegen de aanklacht was. Nou, dat leverde op, op een gegeven moment een wand op... ...die we twee keer hebben moeten uitbreiden... ...vanwege de enorme aantal stemverklaringen. We hadden op een gegeven moment 3.500 mensen... ...die hun uh, oordeel uh, velden, beargumenteerd. Uh, en wat we ook merkten was dat mensen in de tentoonstelling... ...zelf met elkaar in discussie gingen... ...argumenten uitwisselen. En dat was nou precies waar we naar zochten. Van... Uh, ...ga erover met elkaar in gesprek. dat middenveld wat eigenlijk... Uh, ...waarvan jullie... jaar uh, dachten van nou dat is... Dat is ...volledig zoek, dat, dat werd daar gecreëerd. Precies, precies. En uh, wat op zich heel jammer was... ...maar wat wel... ...een patroon is wat je ziet... ...is dat de initiatiefnemers... ...van... Uh, laten we zeggen, de handtekeningenactie... Ja. Uh, ...die wilde uiteindelijk niet meewerken aan de tentoonstelling. Nee? Nee, en, uh, want het feit dat het museum niet koos voor hun standpunt... ...betekende dat wij tegen hen waren. En dat is dus een manier van denken die je wel vaker in, uh, in discussies ziet... Op die extreme flanken. Je bent voor of tegen ons. Ja, je bent voor of tegen ons. Dus ja. er zit niks tussenin. Uh, en, en dat was heel erg jammer. Uh, er kwam ook protest tegen onze tentoonstelling. Uh, want wij hadden een tentoonstellingsaffiche gemaakt. Waar het, het uh, gezicht van Koen uh, op te zien was. En uh, held of schurk, u velt het oordeel. Ja. En uh, die affiches, daar werd een parodie op gemaakt, of een satire, namelijk uh, Koen werd vervangen door Hitler en die, er hingen affiches in de stad van uh, Hitler, schur, held of schurk, u velt het oordeel. En wat wij als museum deden was, we hebben die affiches, uh, uh, enkele, hebben we uh, Zeg maar ...van de, waar ze hingen hebben we ze er afgehaald... ...en in de tentoonstelling gehouden. Van dit is deel van het debat? Dit is een, een mening. Dit is een manier waarop je ernaar kan kijken. Oké. Okay. En ja, dan, daarmee... Uh, uh. Stel, stel tegenover de... ...ja, eigenlijk... je zou kunnen zeggen... ...de, de, de laagste vorm van... Uh, ...van de debatvoering... rijk jullie nog... De hand eigenlijk. Ja, want het is een mening. Ja, He? en dus, dus, kijk, wij zijn niet de scherprechter die zegt van die, die mening mag wel en die mening mag niet. Uh, dus daarmee, uh, dat was de kracht van het hele project, Daar, daarmee hebben we de, de lont uit het kruidvat gehaald. Ja, en daarmee hebben we eigenlijk, want uh, Mensen die een heel extreem standpunt uh, innemen... die hebben aan één ding een, een, een hekel... en dat is redelijkheid. Ja. Want uh, het lastige van redelijkheid is... dat je aan het wikken en het wegen bent... en het is allemaal niet zo duidelijk. En het en is, je is allemaal loslaten. Precies. En, uh, ja. en dat is natuurlijk niet iets waar... Uh, een, uh, mensen met, met hele... ja overtuigde standpunten naar op zoek zijn. Die zijn op, op zoek naar bevestiging van hun gelijk. Nou, wat, wat blijkt nou bij zo'n standbeeld? Er is niet één gelijk. Er zijn gewoon meerdere manieren waarop je naar zo'n standbeeld kan kijken. Dat bleek ook uit de stemverklaringen van, uh, van de mensen. Want dat was het mooie van het project. Door die hele wand met 3.500 stemverklaringen zag je ook... ...waarom mensen vonden dat het standbeeld... Uh, ...weg moest... ...of kon blijven staan. En wat daarin opviel... ...was dat de tegenstanders... ...van het standbeeld... ...die hadden eigenlijk... ...één argument. Koen had... Uh, ...Jan Pieters van Koen... ...had bij het afdwingen... ...van het monopolie op de specerijhandel... ...had hij geweld gebruikt. Ja, en... Uh, ...in het geval van de Banda-eilanden... ...ook grof geweld. Hè? Gewoon uh, een heel eiland... ...min of meer ontvolkt... ...omdat de Bandanezen ingingen... ...tegen de afspraken... ...die de VOC... Uh, ...met hen gemaakt had... ...over dat monopolie. En, men, en hun standpunt was... Uh, ...een moordenaar... ...verdient geen standbeeld. Die, die moet je niet ophemelen. Uh, Daarentegen hadden de mensen die vonden dat het standbeeld uh, kon blijven staan, die hadden heel verschillende argumenten. Eén uh, argument was, en dat was met name van de mensen uit Horen zelf, dit standbeeld is voor mij een lieu de mémoire. Ja. Uh, het heeft er altijd gestaan, het, het hoort bij Horen, het hoort bij mijn Horen. Ik zou het ontzettend jammer vinden als het zou moeten verdwijnen dat is eigenlijk een heel gevoelsmatige persoonlijk. Ja, persoonlijke er waren ook mensen die zeiden van ja dat standbeeld uh, zegt eigenlijk iets over de periode waarin het standbeeld is neergezet eind 19e eeuw periode van nationalisme nederland ging op zoek naar ja wat wat wat is nou de de kracht van van de natie dan kom je uit op de Gouden Eeuw. En we hadden toen Nederlands-Indië nog. Dus daar was men ook heel trots op. En als je die twee dingen combineert. Gouden Eeuw, Nederlands-Indië. Kom je uit bij Jan Pieter koen. Ja. En men kwam erachter. Ja. Hé, hey, daar doen we eigenlijk helemaal niks mee. Zoals toen het eigenlijk best wel een... Uh, uh, ja, ja, best wel een tweede rangs uh, landje waren geworden. Binnen, binnen het speelveld van Europa. Dus, uh, Absoluut. dus een soort van overcompensatie misschien. Maar... Nou ja, je, je gaat op zoek van... goh. Uh, uh, uh, tussen Engeland, Frankrijk, uh, Duitsland. Waar kunnen wij trots op zijn? Ja. Uh, uh, waar kunnen wij ons nog een beetje mee laten gelden? Uh, nou, en, en dat was dus... En het was me... ook een lokaal initiatief, geloof ik. Hè. Heb ik uh, het nee. was ook echt iets hoorns. Nee, dat is niet waar. Het is dat wel, het wel, het, het is wel ja. als een hoorns initiatief begonnen. Uh, want de, eigenlijk was het een, een lokale uh, onderwijzer die uh, goed naar de geboortejaar van Jan Pieter van Coen had uh, gekeken, 1587, en uh, zei: uh, uh, wij moeten eigenlijk een standbeeld voor Jan Pieter van Coen oprichten, uh, 400 of uh, 15, 19, ja, 400 jaar na zijn uh, uh, geboorte." Nou, uh, uiteindelijk is het standbeeld de pas in 15 uh, sorry. Uh, ...in 1893 gekomen, dus het heeft enige tijd geduurd. En van een lokaal initiatief werd het een nationaal initiatief. Dus er is ook nationaal geld ingezameld... ...om in zijn geboortestad een standbeeld voor, uh, voor Koen uh, op te richten. Um, en uh, dat is heel erg mooi als je kijkt naar de foto's uit die periode... En ja. ...dan zie je ook dat mensen uit heel het land met speciale treinen... ...hier naar horen werden gebracht voor de onthulling van... Het uh, was een de onverwacht, uh, onverwacht drama dat uh, Wilmina er uh, net niet bij kon zijn. Dat was uh, wat iedereen eigenlijk al verwacht. Dus. Uh, ja, alleen die uh, moest uh, naar de begrafenis van uh, een van de ouders van uh, haar man, prins Hendrik. Dus die, de, de, de, ze hadden een reden om er niet uh, ja. bij te zijn. Maar het was eigenlijk vanzelfsprekend: van, dit is gewoon zo groot, het is zo nationaal. Uh, dit, deze gebeurtenis hier uh, moet het hele land voor. Uh, het eerste rangskaart is het tweede rangskaart, het is net een concert. ik ja. spreken, dat uh. klopt. klopt. En, uh, maar, nee, maar zo werd het ook ervaren en ja. zo is het ook nog heel lang gebleven, want uh, tot in de jaren dertig werden er gewoon nog uh, kransen gelegd uh, bij het uh, standbeeld. En uh, ook het Koninklijk Huis is uh, uh, naar Horen uh, gekomen om uh, uh, zeg maar een krans te leggen ja. bij Jan Pieter Koen. Dat was in die tijd het algemene gevoel van uh, ja, de, de, zeg maar, deze persoon... Dat is een persoon waar wij een voorbeeld uh, aan kunnen nemen. Ja, tot aan, uh, tot aan de Tweede Wereldoorlog heb ik uh, begrepen. Daarna is het minder geworden. Maar uh, je, uh, wat ik ook las is dat, dat uh, het dispareert niet. Die lijfspreuk die is altijd nog een soort uh, nationale leus gebleven. Van, uh, ook in het, in het verzet. Ja, ja het bijzondere van, van, uh, van Koen is... En dat, uh, het is maar net... Welke Koen? En wie zijn ja. Koen? Want wat je dus zag is dat uh, uh, die leus van Koen... het ...dispareert niet wat uit een, een van de brieven van hem komt. De beroemde brief waarin die hij uh, schrijft aan de heren 17... Uh, ...de directie van de VOC... ...waarin hij uh, min of meer aangeeft uh, wat de VOC uh, allemaal niet in, uh, in Indië zou kunnen bereiken... En dan schrijft hij aan, uh, uh, aan die heren van... Uh, Dispareert niet, wanhoop niet. Want, ziet uw vijanden niet. Precies, en God met ons is. Want daar kan in Indië groots worden verricht. Uh, en dat is natuurlijk een mentaliteit... Uh, ...waarin als je uh, zeg maar zelf uh, uh, veel affiniteit met nationalisme hebt... Dan, ...dan kun je je daarin uh, uh, heel erg uh, uh, terugvinden. Maar diezelfde uh, Leus en diezelfde Koen... Uh, uh, ...die is ook de kolijn aangehaald in de tijd van de crisis. Toen had, had Nederland het moeilijk. Nou, heb je uh, wat is er een mooier dan zo'n kreet... ...dispareert niet, wanhoop niet. Ja. En door Wilhelmina, koningin Wilhelmina... ...in de Tweede Wereldoorlog ook aangehaald als... Een leus om de Nederlanders uh, er moed in te spreken. Van wanhoop niet. We komen hier uit deze duistere periode. Komen we weer uit. Ja. Maar tegelijkertijd is uh, uh, diezelfde koem en diezelfde kreet ook door de NSB en door het Zwarte Front. Een uh, fascistische groepering in de Tweede ja. Wereldoorlog. Uh, omarmd en gebruikt. Dus... Je ziet aan de ene kant heb je dus het, het verzet tegen het fascisme, wat Koen omarmt. En aan de andere kant de NSB, die natuurlijk ook nationaal-socialistische beweging, daar ook een nationale in zich heeft, ook toe heeft, die eigent zich het ook toe. Dus ik vond het wel een mooi argument uh, van die uh, mensen, dat ze zeiden, ja, eigenlijk is dat standbeeld dus een symbool van uh, het nationalisme uit... Het eind van de negentiende eeuw. Ja. Wat ik ook een heel mooi argument vond. En waar ik persoonlijk uh, uh, uh, ook heel erg uh, in kan meegaan. Dat is, als je het standbeeld weghaalt, haal je ook de discussie weg. Ja. Wat is er nou op tegen om een standbeeld te hebben waar verschillende meningen over zijn. En waar mensen van zeggen, van die figuur die erop staat, dat, dat zie ik absoluut niet als een held. En andere mensen die zeggen van, die figuur die erop staat, zie ik als een groot voorbeeld. Want als eenmaal iemand dat zegt, dan kan iemand daarop reageren. Ja, precies. Als je geen aanleiding hebt om dat te zeggen, dan... Uh... Precies. Ja. En als je het, want dat was dan het voorstel ook, breng het standbeeld naar het museum. Nou, dat kan. Je kan het standbeeld naar het museum brengen, maar dan musealiseer je het, het object, haal je hem weg uit de openbare ruimte... ...en moeten mensen eerst het museum in... ...om eventueel kennis te nemen van het feit... ...dat ze er iets van kunnen vinden. Nu is het gewoon een onderdeel van de openbare ruimte... ...en, uh, en kan je daar over met elkaar... Uh, uh, ...zeg maar in discussie. Ja. En, um, want Wij hebben eigenlijk maar één woord... ...in Nederland voor zoiets als een standbeeld. Maar in, ja. du in Duitsland hebben ze, uh, noemen ze het, denkmaal en maanmaal. Dus een denkmaal, dat wordt opgericht uh, uh, om iets, uh, als het ware, als een positief voorbeeld. Te gedenken. Te gedenken. Ja. En een maanmaal is iets om je voor iets te waarschuwen. En dit standbeeld heeft eigenlijk beide kanten in zich, afhankelijk van het perspectief van je zou het kunnen vergelijken met uh, gedenken en herdenken Want je herdenkt iets treurigs zoals dode herdenking ja maar dat ja. doet niet helemaal recht denk ik, aan de Duitse betekenis nee. maar om het, om het te verduidelijken voor ja. De, ja. de mensen ik denk dat maanmaal echt iets is dan moet je je voorstellen dat het een, uh, bijvoorbeeld het Jan Wolkers uh, monument uh, Auschwitz monument uh, dat is echt een maanmaal He, dat, is, uh, uh, dat is echt het waarschuwt je eigenlijk voor uh, pas op dat dit nooit weer gebeurt. Ja. En uh, een denkmaal dat is echt, uh, zoals dit standbeeld van Jan Pieter Koen ooit was bedoeld, van oké, okay, wij vinden deze man een lichtend voorbeeld voor de natie, en daarom uh, richten we een standbeeld op. Ja. eigenlijk heeft dit standbeeld dus beide kanten in zich. Het is maar net uh, hoe de beschouwer van dat standbeeld het opvat. Ja. Hè? Voor, voor iemand die heel kritisch is op ons kol koloniale verleden, is het bij wijze van spreken maanmaal. En voor iemand die uh, Koen toch als iemand ziet die uh, flink wat prestaties uh, heeft geleverd, kan het een denkmaal zijn. Ja. Nou, Jullie uh, hebben, hebben een groot, groot aandeel gehad toen uh, in het debat, ik weet niet precies meer... In 2011, 12 uh, die discussie over uh, koloniaal erfgoed was redelijk, redelijk hot and happening, zeg maar. In, in een beetje zoals het nu ook is, dat uh, was een eerdere golf daarvan, toch? Mm, nou, het was, het was echt wel, laat ik het zo zeggen, uh, het begon in horen en het werd nationaal. Oké. Okay. Want... Uh, de discussie in Hoorn werd ook door de landelijke media opgepikt, tot okay. en met het acht uur journaal aan toe. En daardoor werd het een landelijk debat. Maar Het was dus echt wel uh, het was een in-en-in-Nederlandse discussie. Absoluut. Uh, in, in tegenstelling tot wat we nu zien, dat het eigenlijk overgewaaid is uit, uh, uit Amerika, zoals veel discussies uh, dat, dat doen. Um, dan hebben jullie daar een groot aandeel in, jullie hebben zelfs ook nog een glossie uitgebracht, ik heb hem hier, ik raad uh, alle luisteraars aan als jullie, uh, als jullie bij het West-Fries Museum komen, koop die glossie, uh, je leert er nog heel veel van wat er allemaal uh, in dat, met het uh, koloniale verleden is gebeurd en wat Koen heeft gedaan. Ik vond het, ik vond het een erg mooi, uh, erg mooi blad, die een, uh, eenmalige uitgave. Um, maar dan heb je ook iets aan handen. Je hebt iets, iets om vast te houden van dit. Uh, de, die discussie heeft, uh, heeft echt wat achtergelaten. Je hebt heel veel verwerkt. Nou, zoals ik, uh, ik voor mij eerder zei uh, uh, in dit interview. is, um, uh, Het lijkt erop alsof heel veel uh, vergeten is. Dat viel mij tenminste op in de, in de debatavonden en lezingen die ik bijwoonde. Is dat het dus lijkt alsof... Er wordt gedaan alsof um, die discussie nooit eerder is gevoerd in Nederland. En uh, dat is toch wel heel jammer. Maar wat zouden we daar uh, volgens u aan kunnen doen? Ja, om, om dat niet te vergeten. Dat is eigenlijk heel zonde. Je, je hebt iets, je hebt het behandeld. Ja, uh, maar zoiets bereikt natuurlijk altijd maar een, uh, zeg maar een beperkte groep. Dat is niet anders. Uh, en uh, kijk het is inmiddels alweer vijf jaar geleden en er zijn er waarschijnlijk mensen die nu in het debat uh, acteren en hun mening hebben gevormd die dit door hun leeftijd bijvoorbeeld of uh, doordat ze op dat moment de actualiteit niet bijhielden gewoon niet hebben uh, meegekregen ja. uh, uh, maar ik zie het uh, de de, de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 Kijk je dan? zo op? Ja. Um, en wij hebben daar ook een Europese prijs uh, voor uh, gewonnen. De uh, Europa Nostra Cultural Heritage Award. Juist omdat het een model was, wat niet alleen in Nederland, maar bij wijze van spreken ook in andere Europese landen, die ook worstelen met erfgoed waar op een gegeven moment die dat omstreden raakt, hoe je. Uh, in ieder geval ervoor kunt zorgen dat je... met elkaar in gesprek uh, blijft. Ja. En dan... wat ik zelf heel ontzettend belangrijk vind... is ook op een creatieve... en ook een beetje op een lichte manier. Niet, niet zo'n enorm... moreel oordeel... Uh, hechten aan... Uh, aan al die... Uh, zeg maar gebeurtenissen. Tuurlijk. Ja. Je, tuurlijk je, je kunt over... Uh, het uh, optreden van Koen op Banda daar kun je een, een, een, een mening uh, over hebben He, je kunt uh, daarvan vinden dat dat uh, uh, uh, laten we zeggen veel te veel geweld was dat het eigenlijk uh, niet had uh, mogen plaatsvinden dat, dat mag je er allemaal van vinden maar als dat uh, ervoor zorgt dat je helemaal niet meer open staat voor andere verhalen die over deze ...persoon te vertellen zijn... Ja, dan, ...dan mis je eigenlijk... ...de rijkdom... ...van historische personen. Ja. He, want... want uh, ja, ...helaas... Uh, ...mensen die... Uh, ...bepaalde posities innemen... ...in de samenleving... ...of het nou Barack Obama is... Uh, uh, ...of... Uh, ...Jan Pieter Koen, ...als je bepaalde verantwoordelijkheden hebt... ...dan maak je vieze handen. Dat is... En wat ik ook nog eens een keer lastig vind is, wat moet je met het morele oordeel van 2017 ten, ten opzichte van uh, figuren die 400 jaar geleden in een totaal andere context, ja. en met een totaal ander moreel kader, uh, uh, dingen hebben gedaan. Natuurlijk kun je het vanuit ons huidige uh, normenkader kan je het veroordelen? Maar oké, okay, en dan? Ja, de. de, de, de kijk, uh, uh, uh, ophemelen. Van we zijn er trots op dat Koen. Die bandanese even het kopje ja. heeft afgehakt. Dat is natuurlijk. Nee, dat dat is zou het andere raar, uiterste zijn. Dat is ook een beetje gek, ja. Dat is ook, ook raar, broe. Dus je hoeft er niet trots op te zijn. Uh, het is gebeurd. Het is wat het is. Um, maar uh, ja, bekijk vooral die figuren vanuit alle perspectieven die, uh, die mogelijk zijn. En dat ja. heeft de biograaf van Koen. Uh, Jur van Goor. Die heeft dat in, uh, in zijn biografie van uh, Koen. Koopman koning, die ik ook iedereen aan kan raden. Heeft dat ook geprobeerd. Gewoon uh, met enige distantie en zonder al te veel voor ingenomen moreel oordeel uh, kijken naar uh, naar die koen. Hij staat ook inderdaad in ja, de ik, uh, in de glossie. Ja, ja, die vond dat soort vond ik wel mooi. Die had uh, die had het erover. Hij was hij was een boekhouder, een heel goed boekhouder. Tegen, tegenwoordig zou je hem chief financial officer noemen. Dat uh, denk van nee, hey, dat uh, zo hoor je eigenlijk uh, nooit dat erover uh, zo gesproken wordt. Nee, dat klopt. Nou ja, wat, wat, wat een van zijn prestaties uh, is geweest, is dat hij uh, die hele VOC heeft gereorganiseerd ja. tot een winstgevend bedrijf. Ja, en wat ik zelf ook, um, wat me ook heel erg opvalt, er wordt toch uh, heel vaak naar die koloniale geschiedenis gekeken als van, oh dat is een soort apart... ...spoor van wat er toen in uh, Europa plaatsvond. Want dat veel mensen... Uh, ...ja, het was verschrikkelijk natuurlijk wat er daar gebeurde. Het was uh, zaken waar toen... Uh, we werden vaak met het zwaard beslecht. Um, maar ondertussen werden we in Europa natuurlijk ook... ...nog door, door hertog Alfa in plakjes gesneden. En uh, was iedereen uiteindelijk gewoon op zoek naar... ...naar economische uh, uh, zekerheden... Dus dat, als je dat er dan bij haalt, valt me op, dan, dan, dan schuift dat perspectief enorm. Want dan zijn de Nederlanders in ene niet de, de, de onderdrukkende uh, heersers, maar zijn we eigenlijk zelf ook een beetje, een beetje zielig, om het zo maar te noemen. Zijn we ook uh, underdogs die uh, hmm. voor zichzelf moesten opkomen? Ja, weet je... Of zie ik dat helemaal verkeerd? Nou, nee, uh, dat, is, dat is, laat maar zeggen, dat is jou, jouw kijk uh, uh, daarop. Uh, ik, ik zie dat uh, net iets anders. Wat ik zie is dat uh, een persoon als Koen acteert in een tijd... ...waarin geweld uh, op alle fronten, bij alle volkeren... Uh, ...over de hele wereld was een ander normenkader. Normen- en waardenkader. En geweld was zo onderdeel van het dagelijks leven... Dat, uh, dat als je dat nu beoordeelt met uh, hoe wij tegenwoordig geweld uh, beoordelen, dat, is, dat doet geen recht aan, uh, aan de keuzes die, die mensen 400 jaar geleden namen. Kijk, Koen heeft geweld gebruikt, maar, als je dat, maar dat betekent niet dat zijn slachtoffers waar tegen geweld gebruikt worden, dat dat uh, 100%... Uh, ...vredelievende, onschuldige uh, slachtoffers zijn. Nee, als je gewoon kijkt naar uh, de situatie in, uh, in Indonesië uh, uh, in die tijd... Uh, ...de Javaanse uh, uh, heersers, ja, de, die, die gebruikten ook op grote schaal uh, uh, uh, geweld. Uh, dus het is, en daarmee vergoeilijk ik het niet, nee, nee. maar daarmee zet ik het in perspectief... Van, het is niet zo dat je hebt de good guy en de bad guy en uh, uh, de good guy daar, daar, die, die overkomt het allemaal maar en die is het slachtoffer Nee, iedereen is een acteur ja. wat ik wel heel interessant vond jullie uh, hebben er een, een heel, heel psychologisch uh, aspect eigenlijk aan toegevoegd dat Koen een persoonlijk motief zou hebben ook om, daar, uh, om die, die, om die uh, slachting door te zetten namelijk dat zijn oude baas uh, als ik het goed begrepen heb, uh, zo wat voor zijn ogen uh, is afgeslacht. Ja. Peter ja. uh, Willemsson Verhoef. Precies. En, en dat is ook, vond ik ook wel interessant. Ja, en nogmaals, daarmee uh, vergoeilijk ik uh, vergoeilijk je het niet. Nee. Maar het is zeker een aspect wat meespeelt. Als je kijkt naar hoe Koen op Banda heeft opgetreden, dan zie je daar een enorme clash tussen culturen. Uh, Koen komt vanuit een traditie van uh, handel... waarbij handel is gebaseerd op afspraak is afspraak. Um, want handel vindt vaak plaats over grote afstand. Dus je handelt met uh, een koopman in Genua. Ja. En dat gaat op basis van papier... en op basis van afspraak is afspraak. Vertrouw. Als ik met jou een contract sluit... En we zetten dat op papier, dan moet ik ervan uitgaan dat dat klopt. Als dat niet zo is, dan valt de hele grond onder je manier van handel drijven uh, uit. Nou, die Bandanezen, die hadden een totaal andere uh, zeg maar, uh, manier van handel drijven. Een andere manier van omgaan ook met uh, handel. Kijk, je moet je voorstellen, zij... ...waren uh, bijna monopolisten als het gaat om noodmuskaat. Ja. Dus al eeuwenlang kwamen Chinezen, uh, uh, Arabieren... ...die kwamen naar die eilanden toe, want daar was de noodmuskaat te halen. En die Bananezen, die, die speelden al eeuwenlang een spel van... ...ga al die partijen tegen elkaar uitspelen. Want we willen zo goed mogelijke prijs voor die ja. noodmuskaat. Dan komt, uh, komen de Engelsen. Dan komen uh, uh, Jan-Pieter Koen. Jan-Pieter Zoonkoen, uh, een, een man die, die ongelooflijk, uh, wat je net al zei, hij was een boekhouder. Hij was heel juridisch geschoold. Hij was heel erg een man van, uh, van uh, contract, afspraak is afspraak. En die komt dan in contact met die Bandanezen. Die maakt een afspraak met ze. Uh, hij heeft al eerder meegemaakt dat inderdaad die verhoef. Uh, ...wordt vermoord. Hè? Dus met andere woorden, die wordt in een hinderlaag gelokt. Uh, dus die wordt vermoord. Hij heeft zoiets van... ...oké, okay, uh, dat gaat mij niet overkomen. Ik ga hele duidelijke afspraken... Met die, uh, ...met die mensen maken. Contract. Contract is contract. En vervolgens... ...blijven die Bandanese gewoon hun spel spelen. De Engelsen willen ook... ...nodig Dus wat doen ze? ze spelen de Portugezen. Ja. Ze spelen al die partijen tegen elkaar uit. En dan... Uh, zie je bij Jan en Koen, en dat is dan waarschijnlijk een optelsom van al die factoren, van oké, okay, nu uh, moet ik iets doen, want jullie houden je niet aan je contract. En als ik nu niet optreed, dan kan de VOC het verder wel vergeten, want dat betekent dat iedere partij uh, recht heeft om uh, een afspraak die met de VOC is gemaakt te schenden, zonder dat dat consequenties heeft. Ja. Dus het wordt, het wordt een strafexpeditie. Hij wil een voorbeeld stellen. Hij wil laten zien: met de VOC valt niet te spotten. Nou, en dat is iets wat je natuurlijk in de geschiedenis ook heel vaak uh, uh, ziet. Het werd eigenlijk toen de tijd werd, het eigenlijk ook al uh, uh, tot op zekere hoogte uh, al, al um, veroordeeld ja. door uh, ook door landgenoten van hem, door uh, mensen om hem heen die zeiden van: was het nou wel uh, helemaal nodig, want hij heeft het hele eiland. Uh, uiteindelijk heeft hij gewoon voor maar 15.000 man wordt dat geroepen. Ja, ja. Ik, die, die aantallen daar is nog steeds discussie over, maar dat maakt niet uit. Uh, het komt erop neer dat hij gewoon uh, dat hele eiland heeft ontvolkt. Uh, hij heeft een, een aantal uh, mensen laten vermoorden. Uh, hij heeft, hij heeft een, een deel van de bevolking heeft hij uh, van het eiland afgehaald. Een deel is de bergen ingevlucht en waarschijnlijk daar omgekomen. Dus, dus het eindresultaat uh, was dat het eiland zo goed als ontvolkt was. En hij heeft daar gewoon de zogenaamde perkeniers. Hè, mensen die, in... die elders vandaan kwamen en in dienst van de VOC. Heeft hij daar naartoe gebracht en die perkeniers gingen die Noodmuskaat uh, voor de VOC verbouwen. Die kregen allemaal een perk met nootmuskaatboom. En uh, ja, zo, zo zie je dat ook over zo'n uh, zo daad uh, op, uh, op Banda, dat daar toch uh, heel wat meer over te zeggen valt dan alleen maar, joh, die, uh, die koen die heeft uh, gigantische geweld uh, gebruikt. Dan nog hè, kan je gewoon zeggen van nou, uh, alles overwegende, alles wetende, vind ik. Uh, ...dat hij dat never nooit had uh, uh, mogen en kunnen doen. Oké, okay, ja. prima. Maar... ...als dat je eindoordeel is op basis van, al, van de wetenschap... ...van al die factoren... factoren ja, dan, is het, ...dan is het prima. Prima. Nee, dat is, uh, dat is wel heel mooi dat, uh, dat het museum dat uh, ook... ...op die manier heeft kunnen, kunnen faciliteren toen. Ja, en, en, en het, het mooie was dat... Uh, uiteindelijk werd er in de gemeenteraad gestemd uh, over uh, het standbeeld uh, weg of niet en toen bleek, uh, want in de tentoonstelling was twee derde van de bezoekers uh, er voor dat het standbeeld zou blijven staan en een derde vond dat het weg moest de stemverhoudingen in de gemeenteraad waren net zo okay. twee derde vond dat het standbeeld kon blijven een derde dat het weg moest maar iedereen was het erover eens dat er een nieuw op de uh, op de sokkel moet komen en uh, een tekstbord waarin uh, en dat heeft het museum ook uh, geschreven die tekst waarin uh, er aandacht is voor de verschillende manieren waarop je naar uh, Jan Pietersen Koen kan kijken en daar zit een QR-code op, die, dat, uh, op uh, dat tekstbord en die QR-code geeft je toegang tot uh, een website over Koen en op die website kun je ook de, de verschillende visies uh, die er in de loop der tijd op, uh, op Koen zijn geweest... daar kun je daar nog eens een keer kennis van nemen. En samen met de glossie is die website dan datgene wat is overgebleven. Ja, aan die, aan die tentantstelling. Precies, want, we, want ja, we willen natuurlijk dat als nu iemand bij de standbeeld staat en zich afvraagt... wie is het, of ik wil wat meer over die Koen weten... Dat het al kan. Dat je nog steeds je mening kan blijven vormen over, uh, over Koen. Ja. Um, nu hebben we recent hebben we ook. Uh, uh, is er over die, die actiegroep. De, De Grauwe Eeuw. Uh, die is een beetje in het nieuws geweest. Ja. Uh, die hebben zelfs uh, persoonlijke bedreigingen geuit. naar het hoofd van. ik geloof Rijkswaterstaat. Die hebben ze, die hebben ze toen doorverwezen van. Uh, heel leuk, maar. Uh, Jullie moeten bij de gemeente zijn. Dat vond ik nog wel, uh, zelf nog wel komisch. Maar het is natuurlijk niet heel grappig dat, uh, ze, dat het zo fel uh, de, gra de Grauwe Eeuw is... Uh, hebben jullie daar ook aanraking? Uh, of, ja. Uh, ja? ja, de Grauwe Eeuw is ook uh, in Hoorn actief geweest. Vorig jaar hebben ze uh, het standbeeld van Koen beklad. En ook uh, uh, zeg maar het gebouw waar... Uh, ...het VOC-schip de halve maan ligt. Ja. Uh, ook dat is beklad. En dat was uh, voor hun een uh, protest... ...tegen wat zij dan noemen het uh, ophemelen van, uh, van uh, de Gouden Eeuw... ...die zij uh, framen als uh, de Grauwe Eeuw. Ja. En uh, ja, waar, ik, waar ik zelf een beetje moeite mee heb is dat... Uh, ...er is geen gesprek mogelijk met deze met deze groep. Ze hebben een mening en uh, als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons. Dat is een beetje de, de houding. En uh, zeg maar, een nuance bestaat er niet. Je bent het met ons eens en als je dat niet bent, ja, dan heb je dus de verkeerde uh, kijk op de geschiedenis. Is er is nooit iemand van, van het West-Fries Museum geweest die uh, echt een gesprek met ze heeft? Ook nee. met een lid van... Nee, nee, en dat is ook iets wat ze niet uh, doen. Dus uh, ze, ze blijven anoniem. En dat, he, dat, dat, uh, dat is op zich vanuit uh, hun uh, actiegroepachtige optreden ook wel begrijpelijk. Want ze zouden soms iets kunnen doen wat strafbaar is. En, ja. en als je dan uh, na een toenaam bekend toe, bent, ja. dan zou die persoon daar last van kunnen krijgen. Dus, dus het, het is ook een groep die liefst vanuit de, de anonimiteit uh, actie voert. En weet je, ik heb er op zich... Um, dat geluid mag er van mij best zijn. Uh, ik vind dat... Ik het, vind het een beetje militant, uh, een, beetje, uh, een beetje de, de grenzen opzoeken van provoceren. Ja, want het houdt... Uh, uh, het houdt het uh, gesprek scherp. Um, als er maar een gesprek mogelijk is. Want anders roep je alleen maar je eigen gelijk. En ja. Weet ja ik, ik vind dat, ik vind dat uh, uh, als historicus zelf, historicus, vind ik dat een, ja, een bijna... Ja, maar ik, vind, ik snap niet dat je zo naar geschiedenis kan kijken. Uh, alsof dat in een soort... Alsof geschiedenis in een soort moreel uh, uh, frame te proppen is. En dat dat dan de kijk is die je op geschiedenis zou moeten hebben. Terwijl als je er even in verdiept, zie je hoe veelkleurig dat is. Ja, het is niet leuk, want het levert niet een heel eenduidig beeld op. Ja. Zeker als je de sterke behoefte hebt om er een moreel oordeel op te plakken. Het gaat gewoon niet lukken. Is nuance, is heel lastig. Want ja, jeetje mina... Uh, het, heeft, het gaat om meer tinten grijs dan dat het zwart of wit is. Ja, nou, over, over het, uh, de historisch kijk, vond ik wel interessant. Er is na die, uh, na die discussie, of er eigenlijk al tijdens de discussie bij de Rode Hoed, uh, zijn de cijfers uh, bekend geworden van een enquête onder de lezers van Historisch Nieuwsblad. Ze hebben gevraagd aan een lezer van, joh, um, wat vindt u er eigenlijk van als... ...historisch uh, bewuste en belezen uh, mensen... Daar ...hebben er bijna duizend mensen op gereageerd... ...en er komt toch wel naar boven dat die... ...voor 90% procent nabij uh, ...in bijna alle gevallen voor het behouden waren... ...van uh, uh, dit soort monumenten, dit soort namen. Dat vind ik toch wel interessant als je... Als je dan vaak het, het, het argument hoort van ja, er is een gebrek aan, aan historisch bewustzijn. Dat juist de mensen die heel historisch bewust zijn, dat die um, tegen het, het, het idee van, die, van de activisten uh, ingaan. En is dat ook wat jullie hier uh, beleefden? Dat de mensen die juist zich er heel erg mee bezighouden uh, voor het behouden zijn en de mensen die zich minder mee bezighouden... Tegen of nee, hoe nee, zit dat? Nee, nee. Ik, het ligt genuanceerd. Ik denk dat, uh, dat uh, iemand die tegen een standbeeld uh, is, uh, en daar waren uh, hele goede voorbeelden van die wij als getuigen a uh, uh, charge uh, ook uh, in, het, in ons tentoonstellingsproject hadden, die heel historisch bewust waren en juist omdat ze dat waren en omdat ze zich er heel, heel erg in hadden verdiept. Tot een, bepaald, uh, uh, to, ...tot een bepaalde mening kwamen. En, uh, en in sommige gevallen was die mening van het standbeeld moet weg ja. En uh, dus ik geloof niet dat je, dat, dat je de link kan leggen tussen iemand die historisch bewust is, is voor het behoud... ...en iemand die zich er wat minder in verdient, is er tegen. He, ik, kan me wel, ik kan me wel voorstellen dat mensen die uh, zich erin uh, in verdiepen en al die nuances en die afwegingen zien, uh, dat die eerder tot een, uh, uh, uh, de conclusie komen, ja we moeten het niet weghalen, we moeten het er met elkaar over hebben. En ze zien ook de waarde, de historische waarde, van uh, die, uh, zeggen, die monumenten in. Want kijk eens wat er nu in Oost-Europa gebeurt. Ja. Uh, ik, in in Oost-Duitsland, of in Duitsland, zie je nu een beweging waarbij de monumenten van de, de DDR, uh, in, sommige, in één concreet geval was er een heel groot standbeeld van Lenin, dat hebben ze in, in stukken gezaagd. En ze wisten niet wat ze ermee moesten, hebben ze het maar onder de grond gestopt. En dat hebben ze nu weer opgegraven. Want men heeft er toch behoefte aan, je kunt het geschiedenis niet wegstoppen. Het, het, uh, ook die DDR-periode, kan je wel willen vergeten, maar het is gebeurd. Ja. En zie het maar onder ogen. En dat heeft erfgoed opgeleverd. En dat erfgoed, dat moet je gewoon laten zien. En als dat emoties oproept, dan moet je het er met elkaar over hebben. Uh, en ze, ze datzelfde standbeeld zijn ze nu dus weer uh, terug aan het plaatsen. Ja, en in, in het van ervan is natuurlijk ook, uh, en dat is toch, toch een heel, heel bijzondere soort uh, middenweg, uh, wat in heel veel van die oud-Oostbloklanden oud uh, gebeurde, is dat ze uh, parken gingen aanleggen, waar ze die, uh, die, die Sovjetbeelden, die communistische standbeelden, uh, allemaal in uh, in die parken gingen plaatsen. Van buiten de stad, dan kon je daar zo'n park en dan ben je, ben je in een parkachtig gebied met, met honderden uh, Karl-Marx-Lenin en Stalin beelden. Dat dus ja. is wel heel onwerkelijk zijn. Maar, uh, ja, nou ik vind, het, ik vind het wel een creatieve manier om toch een stuk uh, uh, geschiedenis uh, onder de aandacht uh, te brengen. Zonder dat je uh, die standbeelden dan uh, op, op een hele protserige plek uh, laat staan. Maar is dan niet de discussie weg door het, vraag me af, als, als dat is wat je wilt behouden, is dat... Uh... Nou, als er veel mensen in het park komen, ja. als het een openbaar park is, dan, dan kan je nog steeds uh, uh, daar rondlopen en zeggen, wat, moet, wat doet het hier, of... Uh, ik denk dat het zolang het in de, in de, in de openbare ruimte blijft, uh, dat uh, ja, ik vind dat wel een goed compromis. Ja, dat is een pak. En zeker in een tijd, want dat moet je niet vergeten. Kijk, en dat speelt natuurlijk ook in Amerika uh, met die, uh, het erfgoed van de Amerikaanse Burgeroorlog. Kijk, bij Koen hebben we het over een. Een persoon die 400 jaar geleden uh, acteerde. Ja, dat is echt een andere wereld. Uh. Een, een andere wereld, een andere tijd. En eigenlijk via hele indirecte lijnen of verbanden. Kunnen mensen zich daar tegenwoordig nog door gekwetst voelen. Maar uh, als je in een samenleving uh, leeft waar racisme bijvoorbeeld nog zo'n dagelijkse uh, praktijk is, waar, waarmee mensen echt te lijden hebben onder uh, racisme, dan kan ik me voorstellen dat een monument, wat eigenlijk is opgericht om uh, min of meer de, uh, de verdediging van datzelfde racisme waar jij zo onder te lijden hebt, uh, moet uitstralen, ...dat je daar enorme emotionele problemen mee hebt. En dat dan... De, de, de, de, de lijn tussen hedendaagse problemen... ...en uh, wat die standbeelden vertegenwoordigen eigenlijk... ...dat is veel directer daar. Veel directer. Ja. En, en, en ik kan me dus ook voorstellen... ...dat daardoor de discussie rond uh, die standbeelden... ...ook uh, veel heftiger is en veel emotioneler is. Net zoals die beelden in die communistische landen. Ja. Er waren natuurlijk mensen die... Uh, sommige is nog gisteren precies, en, en er zijn mensen die hebben, hebben in dat communisme hebben ze zich thuis gevoeld maar ook hele grote groepen niet en, nou, en dan vind ik uh, dat als je die beelden niet allemaal vernietigt, maar bij elkaar in een park zit, vind ik dan in die context hè, vind ik een, een, een goed compromis ja. ook daar kun je dus weer niet het standbeeld van Koen zomaar vergelijken met nee. een standbeeld in Charlottesville of een Leen in beeld in, uh, in Berlijn. Dat heeft allemaal zijn eigen krachtenveld en context. Ja, dat is denk ik. Uh, dat dit een heel mooi uh, punt is om, uh, om dit interview te eindigen. Ik wil u heel erg bedanken. Ja, ik Klaar, vond het meen. Ik vond het een, een, een heel mooi gesprek. Ik denk dat er heel veel uh, wijs van zijn geworden. Ik wil nogmaals de luisteraars aanraden: zoek het Westfries Museum op als je daar uh, nog nooit geweest bent. En. Uh, Koop, koop die Koen. Dat is echt heel mooi als je het interessant vindt die discussie. Kost volgens mij nog maar 3 euro. En dan heb je, heb je eigenlijk alles, alles wat je moet weten over Koen. En, um, en ook alles om een mening te vormen over, uh, over die Koen. En uh, dan was dit het. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.